Eindelijk rust. Ruimte in je hoofd voor de vakantieverhalen van NPO Radio 1. Speciaal voor jou drie zomerse luistercadeaus met de allerbeste interviews, reportages en documentaires. Relaxen in de hangmat. Even, helemaal, niets. Alleen af en toe een slok van een verkoelend drankje, wel of niet alcoholisch. Adem in. Adem uit. Laat het denkwerk en het sporten maar aan ons over. Veel plezier met relaxen in de hangmat.